8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Twee doden door besmette zalm, onderzoek naar geldtekortorganisatie WK Wielrennen... en campagnekantoor Obama beschoten. Salmonella-uitbraak door de besmette zalm van visfabrikant Foppen heeft twee mensen het leven gekost. Volgens het RIVM is bij twee overledenen een verband gelegd met de bacterie Salmonella Thompson, die ook in de zalm is aangetroffen. Het gaat volgens het RIVM om twee ouderen. Afgaande op rekenmodellen schat het instituut dat het aantal sterfgevallen door de Salmonella-uitbraak op 17 kan uitkomen. Op dit moment zijn zeker 550 mensen ziek geworden door de besmette zalm. Het RIVM zegt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Het instituut vermoedt dat duizenden mensen sinds juli ziek zijn geworden. Maar niet alle slachtoffers melden zich. Alle besmette zalmproducten van Foppen zijn inmiddels uit de winkel gehaald.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 Amerikaanse opsporingsdiensten kunnen makkelijker bij gegevens... van Nederlandse gebruikers van een clouddienst dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Informatierecht. De cloud is een dienst waarbij gebruikers muziekbestanden, foto's en andere gegevens... niet op hun eigen computer opslaan, maar op externe servers... van bijvoorbeeld Google, Microsoft of Apple. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Amerikaanse opsporingsdiensten op basis van de Patriot Act makkelijk toegang hebben tot opgeslagen gegevens van niet-Amerikanen, die weinig rechten blijken te hebben. Zo mogen de diensten ook servers in het buitenland onderzoeken en worden gebruikers niet meer beschermd door Nederlandse privacywetgeving. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de echtheid van 4500 werken van Anton Heiboer. Over de authenticiteit van de werken lopen verschillende procedures. De collectie Schilderijen en Etsen is in het bezit van twee kunsthandelaren uit Amsterdam. Het zouden werken zijn uit de periode tussen 1952 en 1960... de zogenoemde Haarlemse periode van Heiboer. De kunstenaar heeft altijd gezegd dat hij alles uit die periode heeft vernietigd. Ook zijn weduwe betwijfelen de echtheid van de collectie. Kunsthandelaren zeggen dat ze het werk hebben gekocht van een vriend van Heiboer. Ze zouden bewijzen hebben dat de collectie echt is... zoals nota's en een authentieke handtekening van Heiboer op alle werken. Het OM heeft nu dus een onderzoek ingesteld. In Londen is een schilderij van de Duitse kunstenaar Gerhard Richter... voor een recordbedrag geveild. Het kunstwerk Abstractus beeld werd voor 26,4 miljoen euro verkocht... Volgens Veilinghuis Sotheby's is er nog nooit zoveel... voor een werk van een nog levende kunstenaar betaald. Het schilderij was in bezit van de Britse gitarist en zanger Eric Clapton... die in 2001 voor abstract as beeld en twee andere schilderijen van Richter... ongeveer 2,6 miljoen euro betaalde. Het vorige record stond ook op naam van de 80-jarige kunstenaar... voor het werk Abstract Picture werd in mei 16,9 miljoen euro betaald. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra gewonnen met 3-0. De doelpunten werden in Rotterdam gemaakt door Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar en debutant Ruben Schaken. Het Nederland staat nu bovenaan met evenveel punten als Roemenië in de pool, maar met een beter doelsaldo. Het weer. Vanochtend eerst wat zon, maar later vanuit het zuidwesten regen. Smiddags overal regen en een stevige zuidenwind. Het wordt een graad of 13. Morgen afwisselen zon en stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog, behalve in Limburg en aan de kust. En het, dan wordt het zo'n 12 graden. Na het weekend overal droog en flinke periode met zon. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Hackersgroep Anonymous wil vandaag een massale aanval uitvoeren... op websites van bijvoorbeeld Nederlandse kabelmaatschappijen. Hoe bereiden die zich voor? In België zijn lokale verkiezingen. En we praten door over de grote salmonella-besmetting in Nederland. Want die salmonella-uitbraak door besmette zalm... heeft twee mensen het leven gekost. Daarnaast werden voor zover bekend... honderden mensen ziek van het eten van gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM... heeft bij twee overledenen een verband gelegd met de bacterie Salmonella Thompson... die ook in die zalm is aangetroffen. Rol Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe weet u zo zeker dat de Salmonella de oorzaak is... van het overlijden van deze twee mensen? Nou, het gaat om twee uh, oudere mensen, allebei boven de 80 en uh, bij één is het ook inmiddels met zekerheid vastgesteld. Bij anderen moet het nog bevestigd worden um, dat dit uh, overlijden is. Maar u moet zich altijd realiseren dat bij uh, dit soort dingen gaat het om mensen die uh, al heel veel ouder zijn. Die krijgen dan uh, daarbovenop uh, diarree, kunnen uitdrogen. En uh, ja, dan is het vaak niet altijd uh, zeker of dat nou precies door die salmonella infectie komt of door andere oorzaken. Dus op zich dat, uh, dat er sterfgevallen zijn, dat is niet onverwacht. Nee, maar het is, er is ook wel een verband. Ja, er is een verband. En uh, ja, we hebben uh, in de eerdere meldingen van ongeveer anderhalf week geleden... toen ging het op 200 patiënten. Inmiddels uh, staat de teller veel hoger. We, zijn, uh, we hebben nu op dit moment uh, zijn er 550 uh, patiënten... bij wie deze salmonella met zekerheid is vastgesteld. Mm -hmm. um, het gaat... Uh, eigenlijk altijd nog om mensen die uh, echt die gegeten hebben. voordat algemeen bekend werd. dat die uh, zalm uh, de oorzaak werd. Dus ja, dat is eigenlijk een soort. dat had je ook kunnen verwachten. maar het is wel een hele grote uitbraak. En dat uh, verrast ons wel. Het wordt, ja, er wordt veel zalm gegeten, zou je zeggen. Ja. En blijft het bij deze twee doden, denkt u? Uh, ja, dat, dat, dat, dat weet ik natuurlijk gewoon niet. Uh, het is. Uh, het is ik heb, je moet ervan uitgaan dat wat wij te horen krijgen, waar, waar, waar dus de salmonella is gevonden en bevestigd in het laboratorium. Dat is maar een deel van de werkelijkheid. En uh, we weten uit ander onderzoek dat je uh, ja, 10, 20 keer zoveel uh, patiënten dan werkelijk die infectie hebben opgelopen. Dus het gaat om een, om een hele grote groep, want reken maar uit, dan gaat het al gauw om 10.000 uh, mensen die een infectie hebben opgelopen. Nou, Bij de meeste mensen verloopt dat eigenlijk heel erg licht, die gaan niet eens naar de want die hebben een paar dagen klachten, buikpijn, diarree. Een deel gaat wel naar de dokter. Uh, en uh, een klein deel uh, heeft een ernstige infectie. En dan gaat het eigenlijk vooral om: of uh, mensen die al veel ouder zijn of hele jonge kinderen, die ja. uh, bijvoorbeeld eerder kunnen uitdrogen. En daar zie je dan ook dat het soms dodelijke afloop kan hebben. En, en, en nu zijn er dus twee slachtoffers van waarvan ja. we weten dat ze overleden zijn ja. door die salmonellen. Um, heeft u modellen uh, bij zo'n grote uitbraak als deze waarop u kunt schatten hoeveel meer dodelijke slachtoffers er vallen? Nou ja, we hebben in, in het verleden bij, uh, bij Salmonella's wel eens uh, bekeken van ja, als je nou met allerlei aannames is dan het, het werkelijk aantal sterfgevallen hoger. En daar zijn voorzichtige schattingen van, maar ik durf daar niet met mijn hand voor in het vuur te steken. Het is zo dat ja, er zullen ongetwijfeld uh, meer patiënten zijn waarbij... Uh, de salmonella een bijdrage heeft geleverd aan het sterven, maar dat weten we niet exact. Nee. En, uh, maar het zullen er zeker meer zijn, want kijk, u moet zich voorstellen, iemand die heel oud is en in een verpleeghuis is en een uh, darminfectie krijgt, ja, dat wordt niet allemaal uh, tot op de bodem uitgezocht. Nee. En dan heeft iemand ook nog hartproblemen en longproblemen en dan overlijdt hij of zij... En dan is uh, zo'n uh, zo darminfectie eigenlijk een, uh, ja, een, een mede, een oorzaak. Ja. Maar er zijn dan vaak nog allerlei andere ziekten die ook meespelen. Wat ja. Ja. kunt u doen? Wij kunnen op het ogenblik eigenlijk uh, niets meer doen. Uh, wat we wel, nou ja, het enige wat we doen is, we houden het ongelooflijk goed in de gaten. Want. Kijk, wij zijn er, die, die Salmonella is aangetroffen in de zalm. We hebben die maandag, ik, dacht dat dat 1, of, nou, ik denk dat dat 1 oktober is geweest. Toen is daar heel veel publiciteit over geweest. Dus wij gaan ervan uit dat mensen dat weten. Dus wij houden natuurlijk zeer scherp in de gaten. Of er, er daarna zou je verwachten dat mensen ja, die zalm niet meer gegeten hebben. Mm -hmm. En dat dus het aantal ziektegevallen in de komende week sterk begint te dalen. En dat de ziektevallen die wij nu hebben, allemaal zijn mensen die voordat het bekend werd die zalm hebben gegeten. Ja, ja en dat, dat, dat weten we nu. Maar goed, uh, je kan nooit uitsluiten dat er toch nog iets anders aan de hand is. Nou, daar gaan wij absoluut niet van uit, want het hond nee. is gevonden. Maar we gaan dat wel heel goed checken. Ja, en er zijn natuurlijk ook altijd mensen die hebben dan die zalm nog in de ijskast liggen. En die hebben dan kennelijk toch het nieuws niet gevolgd. Nee. Die eten het dan later. Maar goed, de, de zalm die ik nou in een supermarkt zou vinden, is die wel goed? Ja, die is wel goed. Dus, okay. uh, kijk, het is uit de handel genomen door de nieuwe, de, de, de, de VWA, En uh, de zalm die er nu is, uh, die, ja, die is niet meer afkomstig van uh, dit bedrijf. Oké. Okay. Roel continu, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Het is uh, tien over acht. Vandaag gaat de hackersgroep Anonymous een massale aanval uitvoeren op Nederlandse websites. Tenminste, dat hebben ze laten weten op hun website. De hackers willen zich richten op sites van de overheid, kabelmaatschappijen en ook op de websites van providers. Niels Huibrechts is woordvoerder van de provider Access4All. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bent u voorbereid op de aanval? Ja, we zijn eigenlijk altijd voorbereid op een aanval. Uh, dit soort aanvallen komt heel vaak voor, maar meestal worden ze niet van tevoren aangekondigd. Dus uh, dat is altijd een zekere mate van paraatheid. Ja, uh, Wat doet u om uh, zo'n aanval af te slaan? Er is een, een speciaal gedeelte in ons netwerk uh, geïnstalleerd, een, een apparaat dat normaal gesproken uh, niets staat te doen, gewoon zachtjes zoemend, uh, niets doet. Uh, en uh, als er sprake is van een aanval, dan kan het verkeer worden omgeleid, zodat het door dit apparaat gaat. Dat apparaat is speciaal bedoeld om te analyseren uh, wat er aan de hand is, wat voor aanval er is. En de IP-adressen, de, de computers waar de aanval vandaan komt, uh, op een lijstje te zetten, zodat hun verkeer al bij de poort wordt geblokkeerd. Dus eigenlijk niet ons netwerk kan verstoren. Hoe ziet die computer welke, wanneer het gaat om een aanval en wanneer het gaat? om een gewone gebruiker? Uh, nou, de, de, die, uh, die computer die kijkt naar de, de aard van het, uh, van het verkeer. Een, een, een mens die gewoon een website bezoekt, die zal uh, nou, op een bepaalde manier uh, uh, die website benaderen. Die, die, die kijkt naar een pagina, leest een paar seconden of minuten en dan klikt dan eens door. Terwijl zo'n aanval ziet er, dat gaat veel intensiever. Daar uh, komen heel veel korte uh, verzoekjes worden richting de server gestuurd. En de, de bedoeling van zo'n aanval is dat je zoveel verzoekjes uh, tegelijk naar een server stuurt. Dat die server het niet meer volhoudt. Dus je kan heel duidelijk aan de aard van het verkeer zien of het een normale bezoeker is. Of dat het een aanval van, uh, uh, van kwaadwillende is. Ja, heeft u nou enig idee of nou alleen uw eigen website, uw homepage wordt, uh, wordt aangevallen. Of misschien wel alle, alle, ja, al het internetverkeer wat u normaal gesproken uh, aanbiedt. Uh, ja, nou, internetverkeer kan niet zozeer worden aangevallen. Het zijn, uh, het zijn servers die, uh, uh, waar ze hun, hun aanvallen op zouden kunnen richten. Mm -hmm. Ja, en, en wat ik al zei, normaal gesproken is, uh, is er geen sprake van een aankondiging. Dus er, uh, het feit dat we nu. Uh, uh, de, de, de mogelijkheid hebben om te weten dat dit misschien gaat gebeuren. zorgt dat we wat intensiever kijken, maar op zich doen we dat altijd al. Dus er is, niet een, uh, uh, er is eigenlijk niet heel veel anders aan deze situatie dan, uh, dan normaal, uh, normaal gesproken het geval is. En heeft u dan op een dag als vandaag, zeker nu, u, uh, nu die, die aankondiging er is, ook contact met, met andere providers bijvoorbeeld? Ja, er zijn wel contacten tussen providers, zowel in Nederland als in het buitenland. Die, uh, mensen die elkaar uh, snel doorgeven als er, uh, als er sprake is van een aanval. Zodat er nog effectiever, nog sneller kan worden ge, uh, gehandeld om die, uh, die aanvallers buitenspel te zetten. Ja, nu zei u net al, hè, we houden de, de, de IP-adressen bij van degene die ons aanvallen. Betekent dat dat nu dat u dan ook die aanvallers kan opsporen? Nee, dat is uh, sowieso niet iets wat een internetprovider doet. Wij, uh, wij maken ons vooral druk om te zorgen dat die aanval wordt afgeslagen. De opsporing, dat is natuurlijk een taak voor, uh, voor, voor opsporingsdiensten. Uh, maar ook voor hun is het lastig om uh, te kijken waar die aanval nou precies vandaan komt. Want de, de, de kwaadwillenden, uh, Anonymous in dit geval, die gebruikt voor zo'n uh, zo aanval niet hun eigen computers. Niet vanaf hun eigen thuisadres gaan ze die aanval uitvoeren. Want dat doen ze via de besmette computers, de gehackte computers van andere uh, mensen. Zoals u en ik die helemaal niet weten dat er, uh, dat er een besmetting is. ...op hun computer zit. Uh, die die, die kwaadwillenden die beschikken meestal over grote netwerken van, uh, van besmette computers... ...die ze op een bepaald moment met één druk op de knop een opdracht kunnen geven... ...om die aanval te gaan uitvoeren. Ja. En die komt dan dus van een heleboel uh, verschillende bronnen... Die, ja, ...die er verder helemaal niets mee te maken hebben. Dus dat maakt het opsporen heel uh, ingewikkeld. Goed, Niels Huisbrechts van Nexus uh, vooral. Het is dus een goed idee als we vandaag allemaal even een extra virusprogrammaatje... ...over onze computer dat laten gaan. Dat is sowieso een heel goed idee, <laughs> ja zeker. Dank u wel en succes vandaag. Ja, dank u. Ja. ja, we praten nog even door uh, over computers en, uh, en digitale wereld. Want uh, ja, persoonlijke bestanden die opgeslagen zijn in de cloud... kunnen ingezien worden door derden. En Deze vorm van het uh, online opslaan uh, groeit explosief. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat Amerikaanse wetten het mogelijk maken... dat Amerikaanse opsporingsdiensten in uw bestanden in die cloud mogen kijken. VVD-Kamerlid Janine Hennis Plasgaard heeft zich eerder als Europarlementariër sterk gemaakt om uh, dit soort wetgeving te voorkomen. Toen uh, ging het om uh, bankgegevens en nu blijkt dus ook dat onze privébestanden in de cloud niet uh, veilig, veilig zijn. Uh, we hebben haar nu aan de telefoon. Goedemorgen mevrouw Hennis. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, dat, dat de Amerikanen ver gaan in het opvragen van gegevens is bekend. Hè. Vroeger ging dat, of vroeger, tot voor kort ging het vooral om data uh, opgeslagen in service op Amerikaans grondgebied. Nou, nu hebben we in toenemende uh, mate te maken met opslag in de cloud, een relatief nieuwe... Um, ontwikkeling waar ze in heel hoog tempo steeds vaker gebruikt van gaat uh, worden. Ja, en dan zie je dat die Amerikanen dan met de Patriot Act in de handen... dus Amerikaanse regelgeving, tot stand gekomen na 9-11... Ja, dat zij daar ook weer op inspelen. Um, maar dat we nog steeds te maken hebben... met een zeer beperkte vorm van rechtsbescherming... voor al die gebruikers uh, en waarvan de gegevens in het uh, geding zijn. Ja, wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk onacceptabel. En het is uh, niet voor het eerst dat we het hierover hebben... Het, uh, je kunt het echt heel breed trekken. Um, het, we hebben het nu over cloud, maar je gaat, het gaat eigenlijk om alle vormen van gegevensopslag... en de wijze waarop de Amerikanen zich daartoe uh, toegang toe eigenen. Um, we hebben uh, afgelopen zomer in het kader van onze paspoortwet... Hè, waar onze biometrische gegevens, uh, uh, vingerafdrukken, gezichtscansen uh, ook worden opgeslagen... hebben we ook gezegd hoe kan het zijn... ...dat daar ook weer een vermoeden is dat de Amerikaanse autoriteiten wellicht eh, daar toegang tot eh, hebben. En eh, minister Spies heeft gezegd, eh, we moeten nu echt aan de slag met een breed onderzoek. Dat heeft zij toegezegd. Ze had al een terugkoppeling daarover moeten doen, nog niet gedaan. Maar nu, naar aanleiding van deze reportage, denk ik ook dat het goed is... als we dit hele verhaal ook weer aan Spies en opstelten... de verantwoordelijke bewindspersonen voorleggen. Ja, dus dat zij dat die cloud ook maar meenemen in dat onderzoek dus. Ja, het is niet voor het eerst hoor dat we daarover spreken. Um, maar nu is het wel weer um, heel actueel en het gaat ook steeds verder. En nu minister Spies toch bezig is in het kader van de paspoortwet... met een onderzoek, dan denk ik dat ze dit ook mee moet nemen. Want we moeten... In, zelfs in theoretische gevallen, maar in ieder geval uitsluiten... dat echt het belangrijke persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld onze biometrie... Uh, aan Amerikaanse autoriteiten kunnen worden verstrekt... Uh, zonder dat daar voldoende rechtsbescherming uh, is. Nou zei ik het net al, hè? eerder heeft u geprobeerd in Europa... toen u als Europarlementariër werkzaam was... Uh, toen heeft u voor elkaar gekregen dat het Europees parlement... een verdrag tussen de EU en de VS over het uitwisselen van bankgegevens niet goedkeurde. Toch is dat verdrag er gekomen. Dus blijkbaar is het heel moeilijk om dit soort gegevensuitwisselingen te voorkomen. Ja, dat verdrag is er gekomen, maar wel in een gewijzigde vorm. Uh, overigens nog steeds niet perfect, maar de waarborgen waren vele malen beter. Dus van zo ongeveer geen rechtsbescherming naar veel meer rechtsbescherming. Dat is wel de stap die toen is gezet. Um, en ik weet dat de Europeanen en de Amerikanen al jaren een aan het onderhandelen zijn over de zogenoemde uh, data protection principles. Dus dat gaat weer over die rechtsbescherming. Hè, om het meer gelijk te trekken tussen de Amerikanen en de Europeanen. Want de Amerikaanse autoriteiten zorgen over het algemeen wel goed voor eigen Amerikaanse onderdanen. Maar als derde lander of als Europeaan ja, kom je van een koude kermis thuis of er ja. per per ongeluk iets met jouw gegevens daar gebeurt. En daar uh, wordt al heel lang over onderhandeld... en dat moet ook echt op Europees niveau gebeuren. En voor Nederland is het dan van belang dat de relevante bewindspersonen... Uh, minister Spies, minister Opstelten... zich daarvoor ook echt in Europees verband hard maken. Want alleen Nederland gaat het niet winnen van de Amerikanen. Dat moet echt in Europees verband gebeuren. vvd Kamerlid Janine Hennis Plagsraard, dank u wel voor uw reactie. De populairste politicus van Vlaanderen heeft zijn zinnen gezet op een burgemeesterspost. En welke, dat hoort u zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Ja, je moet je best doen. En uh, proberen gelukkig te worden, ongeacht wat je doet. Hoe? Ja, deze geluk is ander geluk niet. Dat is verschillend. Hè? Dat was het advies van Willem Holleder aan studenten... in het programma College Tour. De Heineken-ontvoerder beantwoordde vragen van jongeren... en werd geïnterviewd door Twan gisteravond. En bijna 1,3 miljoen mensen keken naar de uitzending. Voorafgaand was er veel kritiek op het optreden van Holleder... maar ook hooggespannen verwachtingen over wat hij te vertellen had. Ja, Robert Bas, onze justitieredacteur. Uh, Robert, heb jij iets nieuws gehoord gisteravond? Nee, helemaal totaal niet eigenlijk. Hij heeft er een en ander verteld over de, de Heineken-ontvoering, maar dat was eigenlijk al bekend. Zijn meest vergaande uh, ontboezeming was dat hij eigenlijk spijt heeft dat hij destijds Heineken en uh, die dienstchauffeur heeft uh, vastgeketend. Maar voor de rest, over de echte interessante zaken, de liquidaties, uh, de verdenkingen daarvan, de afpersing van Ensta, heeft hij helemaal niets over willen vertellen. Nee, Hoe oprecht was de spijt vond jij trouwens? Een beetje voor de bühne, volgens mij. Hij was heel duidelijk bezig met het geven van nou ja, sociaal gewenste antwoorden, zoals we dat dan noemen. Maar of dat nou echt oprecht was, eh, ik zag het niet in ieder nee. geval. En welke indruk maakte hij verder op jou? Nou, hij was toch een beetje zenuwachtig. Hij zat een beetje ongemakkelijk. Uh, hij zat op een draaistoel. Uh, een nieuw uh, woord hebben we sinds gisteren. Naast de draai, de crimineel hebben we nu de draaistoel, crimineel. Maar, ja, maar een beetje ongemakkelijk. Je merkt toch op een gegeven moment, uh, als de vragen kwamen waar hij niet op wilde antwoorden, die werd doorgevraagd. Dan schoot hij een klein beetje uit zijn rol. Dan was hij een beetje de, de, ja, de Willem Holleden zoals we hem kennen uit de dossiers. Uh, licht ontvlambaar. Ja. Hij was van tevoren goed geïnstrueerd, ongetwijfeld, dat hij zich rustig moest houden. Maar dat waren de paar momenten dat je even zag van, hij kan omschakelen van die hele aardige meneer, die amabele meneer, naar iemand die toch uit zijn slof kan schieten. Ja, nou, nou waren de afgelopen weken vol rumoer en kritiek. En was het allemaal uh, het waard eigenlijk, die commotie? Nou, Het heeft opgeleverd wat, wat je inderdaad zegt, commotie, maar inhoudelijk heeft het geen nieuwe, geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd over zijn rol in de onderwereld. De commotie, dat is de belangrijkste conclusie, dat, die is inderdaad gekomen. En de grote ethische vraag natuurlijk, die nog steeds eigenlijk op tafel ligt, moet je dit soort criminelen een podium gaan bieden om hun verhaal te vertellen? Ja, ze waren bang van tevoren dat hij misschien wel zijn blazoen wil oppoetsen met dit optreden. Denk je dat dat gelukt is? Nee, omdat hij natuurlijk helemaal niets heeft gezegd over zijn vermeende rol bij de liquidaties, over de afpersing van mensen zoals Enstra, dat hij dat een beetje uh, de buiten wilde laten, rijst toch het beeld van een man die uh, toch iets te verbergen heeft. Robert Bas, dankjewel voor je reactie. Het is negen uh, minuten voor half negen. Wordt hij burgemeester of niet? In Vlaanderen zijn alle ogen gericht op Bart de Wever, Vlaams nationalist en de populairste politicus van Vlaanderen. En die wil dus nu burgemeester worden. Maar de strijd is hard. Correspondent Joris van Poppel ging even eens kijken bij het gemeentehuis in Antwerpen. De Grote Markt van Antwerpen met de kathedraal en het gemeentehuis. Daarbinnen zit burgemeester Patrick Janssens. Maar de vraag is voor hoe lang nog? Want er is een aardverschuiving op komst in Antwerpen. En zijn naam is Bart de Wever. Op de Grote Markt, professor, politicoloog en Antwerpenaar Dave Sinardet. Het zijn toch wel een beetje Antwerpse presidentsverkiezingen. Het lijkt allemaal te draaien om Bart de Wever of Patrick Janssens. Patrick Janssens, die kennen we, dat is de burgemeester. Die zit hier nu in het stadhuis. En Bart de Wever, wat is dat voor iemand? Wel, Bart de Wever is de voorzitter van de NVa. Dat is een Vlaams-nationalistische en ook separatistische partij. Die wil Vlaanderen onafhankelijk? Die wil Vlaanderen afvanken. En voor die NVA van Bart de Wever zijn deze lokale verkiezingen toch vooral ook een opstap naar de grote verkiezingen federaal, Vlaams, Europees van 2014. Omdat uh, ja, voor een Vlaams-nationalistische partij het uiteindelijk dan zal moeten gebeuren. Eerst Antwerpen veroveren en daarna Vlaanderen veroveren. Zeg ik dat goed? Ja, dat is toch wel een onderdeel van zijn strategie. Waarom is hij zo populair? De kracht van Bart de Wever is dat hij erin slaagt om eigenlijk het hele rechtse gedeelte van het politieke speelveld uh, voor een groot stuk in te nemen. Hij haalt heel veel kiezers bij het Vlaams Belang van Philip de Winter. Hij slaagt er echt in om die brug te maken tussen centrum rechts en extreem rechts. En daar heeft het Vlaams Belang van Philip de Winter flink last van. Het was ooit de grootste partij van het land, maar nu dreigt Filip de Winter te worden vermorzeld. U, welkom op ons persmoment hier voor het stadhuis van Antwerpen. En daarom een actie van Filip de Winter en zijn Vlaams Belang op de Grote Markt. De voorbije dagen en weken is ons door iedereen die iets te vertellen had in pers en media en politiek verteld... Dat het op 14 oktober in Antwerpen kanseliersverkiezingen zijn. En we mogen kiezen, blijkbaar volgens de media, tussen uh, twee kandidaten. Namelijk Bart de Wever en Patrick Janssens. En daarom wouden we symbolisch vandaag op de voorpagina. De winter trekt een doek weg. Op en op de poster daarachter staat de burgemeester Janssens. Tongzoenend met zijn grote rivaal Bart de Wever. Dat is de reden in ieder geval van Patrick Janssens. Meneer de Winter, u komt er niet meer tussen hè? In die tweestrijd. Daarom juist dit soort van acties. Om aan de Antwerpenaren duidelijk te maken... dat er geen verschil is tussen de Wever en Janssens. Dat het uh, de zorge en chimie van de uh, Antwerpse politiek zijn. Dikke vriendjes die voor de camera's wat ruzies maken... in de hoop de stemmen van het Vlaams Belang af te pikken... maar uiteindelijk na 14 oktober gezellig samen zullen verder regeren. Maar professor uh, Sinardet, burgemeester Patrick Janssens... die tongzoent met Bart de Wever... Heeft Filip de Winter gelijk of is dit onzin? Wel, de kans is zeer groot dat ze samen een coalitie zullen moeten vormen. Ja. Want uh, door die presidentsverkiezingen, kanseliersverkiezingen, of hoe je het ook wil noemen, ga je waarschijnlijk eindigen met twee grote blokken. En uh, zal er waarschijnlijk niet veel anders op zitten dan een coalitie tussen die twee. Morgenavond zal het duidelijk worden of Bart de Wever genoeg stemmen haalt om burgemeester te worden van Antwerpen. En zo zijn droom, een onafhankelijk Vlaanderen, een klein beetje dichterbij te brengen, zei Joris van Poppel. Voor Klaas-Jan Huntelaar was het een mooie avond gisteren. Oranje won met 3-0 van Andorra. En Huntelaar maakte de tweede, waardoor hij Abe Lenstra... en Johan Cruijff passeerde op de ranglijst van topscorers alle tijden. Maar er zijn nog meer statistieken die Bas Tichler paraat heeft. Klaas-Jan Huntelaar uh, staat naast mij... die inmiddels tegen 23 verschillende landen heeft gescoord... En dat is een evenaring van de nationaal record. Dit komt van de afdeling Zinloze Feitjes. <laughs> ja, leuk. <laughs> dat is mooi, hè? Bergkamp en Kluivert hebben ook gedaan. Ja, dat is leuk. Uh, maar ik ben nog niet klaar, dus uh, we moeten gaan verdragen. Maar je moet dus een nieuw land vinden waar je nog niet tegen gescoord hebt. Dan ben je recordhouder. <laughs> nou, we gaan op... Estland? We gaan op zoek. Ik zou Zal... het niet weten. Ik denk niet dat je daar tegen gespeeld hebt al. Estland, nee. Klopt, nee. Nou, dat is, uh, er wordt een feest, dit te zo. Ja, Roemenië hebben we wel gespeeld.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 dat het natuurlijk gelijk goed ging. Alles uh, wat we op goalschoten dat ging erin, de eerste twee, dus uh, dat was lekker. Alleen ja, het was wel, uh, het was wel lastig. Je, je verwacht dat die ploeg misschien ook iets meer uh, uh, ja, zelf gaat proberen. Of dat, uh, uh, Had je dat echt verwacht, nee toch? Nou ja, kijk, uh, ik zou niet zo willen voetballen in ieder geval. Nee, hey, dat is verschrikkelijk, maar als je 200 eerste van de wereld bent, wat ja. moet je dan? Nou ja, je, je zou in ieder geval proberen een goal te scoren denk ik. Uh, Volgens mij, Volgens mij is het is al lang uh, niet meer gelukt, geloof ik. Dus, uh, maar ja dat, uh, ja, dat is dat er niet. In. Ik denk dat ze... Uh, ik geloof dat Jack van Gelder dat op de radio tijdens ons verslag zei. Uh, Zij ze worden sportploeg van het jaar en door dat ze een corner hebben mogen nemen. <lacht> ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat is het toch een beetje? Ja, ja dat is het ook. Het is gewoon uh, uh, heel lastig. Je blijft het diep en uh, ja, wacht op, uh, op uh, voorzet of, uh, of iets wat er gebeurt. Want voor de rest ja, is er zo weinig ruimte daarvoor in.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 Begin morgen weer de voorbereiding, dus dan, uh, dan gaan we daar weer naartoe werken. Zei Klaas-Jan Huntelaar. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Zo dadelijk de Tros met Diewertje Blok en Peter de Bie. Ik wens je nog een heel mooie dag.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 Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank, een bank met ideeën. Vanavond in debat op 2. Jongeren zijn woedend, want de studiebeurs verdwijnt. Is studeren straks alleen nog voor de rijken? Een flinke schuld en jarenlang afbetalen. Wie kan zijn kind nog laten studeren? Vanavond in debat op 2, rond 10 over 9. Live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.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 Salmonella uitbraak door de besmette zalm van visfabrikant Volpe heeft twee mensen het leven gekost. Het RIVM heeft bij twee overledenen een verband gevonden met de salmonella bacterie die ook in de zalm is aangetroffen. Het gaat om twee ouderen. Er komt een onderzoek naar de financiële problemen bij het WK wielrennen in Limburg dat vorige maand werd gehouden. Dat hebben Provinciale Staten van Limburg besloten. De stichting WK Wielrennen verkeert in geldnood... Om, doordat de organisatie minder subsidie van het Rijk krijgt dan verwacht... en ook vallen de bijdragen van het bedrijfsleven tegen. In Miami is een lid van de Secret Service opgepakt... nadat hij dronken op straat was aangetroffen. De man maakte de avond daarvoor nog deel uit... van het veiligheidscordon rond president Obama. Secret Service bekijkt welke maatregelen er tegen hem worden genomen. En een asteroïde is vannacht langs de aarde gescheerd. Het stuk ruimtepuin vloog tussen de maan en de aarde... door op een afstand van 95.000 kilometer van onze planeet. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... ontdekte het rotsblok van zo'n 17 meter negen dagen geleden al. Het was al vrij snel duidelijk dat de asteroïde... genaamd 2012 TC4 de aarde niet zou raken. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Net als gisteren kunnen we ook vandaag weer een natte herfstdag verwachten. Viel gisteren de neerslag vooral in de ochtend, vandaag verlopen de middag en avond erg nat. Vanochtend is het op veel plaatsen nog droog en is lokaal de zon nog even te zien. Vooral in de kustprovincies zijn enkele buien aanwezig... en geleidelijk neemt de bewolking en de buienactiviteit vanuit het zuidwesten toe. Het is vanmiddag dan ook overwegend bewolkt en er zijn perioden met regen. De regen is buiig van karakter en er kan ook onweer bij voorkomen. Er staat een meest zuidelijke wind die aantrekt naar matig in het binnenland, windkracht 3 tot 4. En vrij krachtig tot mogelijk krachtig aan de kust, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur komt op de meeste plaatsen niet boven 12 graden uit. Vanavond en vannacht valt er nog steeds regen, al zijn er in het binnenland vanuit het zuiden geleidelijk wat meer droge perioden. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 6 graden. Morgen komt er een aantal losse buien voor, vooral in het westen en noorden van het land. Er is vrij veel bewolking aanwezig, maar er zijn ook sommige momenten. De middagtemperatuur ligt op 12 of 13 graden.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl actie. Let op, geld lenen kost geld. Opium, de Kunst en Cultuur Talkshow met Cornel Maas. Met vanavond Ines Weski is advocaat van Daisy Boutersen. Maar hoe kijkt deze opvallende strafpleiter naar de culturele actualiteit? Kees van Kooten legt uit wat vriend Gerrit Comrij zo'n geweldige dichter maakte. Opium. Vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 2. Sprout Challenger Day.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 Dit is Radio 1. Trot's Nieuws Show. Presentatie Peter Debie en Dievertje Blok. Het is op de kop af, vijf minuten over half negen. Hartelijk welkom bij een overvolle nieuwsshow. Dus even in het kort wat we gaan doen de komende 2,5 uur. Het laatste uur tussen tien en elf. Aandacht voor de twintigste verjaardag van het onvolprezen... radiogeschiedenisprogramma OVT. De Vlaamse meester Jan van Eyck en zijn voorganger... zijn te bewonderen in Boymans van Beuningen, grote tentoonstelling. Chef Boeken, dat uur is Arie Storms. En u hoort het ware verhaal over de golden earring in de Verenigde Staten. Is het nou wel of niet gelukt daar? Het definitieve antwoord volgt. Tussen 9 en 10, nog een jubileum. We staan heel even stil bij de ecoducten, de wildviaducten in Nederland. Want ook die bestaan 25 jaar al, maar liefst. De achtergronden hoort u van die afschuwelijke brute aanslag... op de 14-jarige Malala in Pakistan. Een meisje dat onderwijs wil, meer niet. Cabaretière en stadse Irene van der die vertelt... de waarheid over het leven met een boer. Want zij was de trend al ver voor. En schreef er een boek over. Vredesbesprekingen tussen de guerilla-beweging FARC... en de Colombiaanse regering voor de zoveelste keer... gaat het nu echt lukken, ook daar gaan we het over hebben. En een pleidooi voor groene economie, voor duurzaamheid, juist nu als weg uit de crisis. Zometeen, het einde van de basisbeurs is echt in zicht... maar eerst de verrassende Nobelprijs voor de vrede. Precies, van gisteren was het dus zover... maakte het Nobelcomité in Oslo bekend... dat de Nobelprijs voor de vrede dit jaar naar de Europese Unie gaat. De EU en haar voorlopers hebben de prijs gekregen omdat ze volgens het comité meer dan zes decennia lang... hebben bijgedragen aan het vestigen van vrede, verzoening... democratie en mensenrechten in Europa. José Manuel Barroso, president van de Europese Commissie... liet gisteren via Twitter weten... het is een hele grote eer voor de hele EU... dus alle 500 miljoen inwoners... om de Nobelprijs voor de Vrede 2012 te winnen. Wat het winnen voor die prijs voor de EU betekent, gaan we vragen aan Joep Leersen. Hij is cultuur, cultuurhistoricus en hoogleraar Europese studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, meneer Leersen. Goedemorgen. Uh, ja, dat lijkt me ook een mooie opsteker voor uw vak, hè? Nou, Europese studies uh, is best wel kritisch. Het is geen hoera-studie van Leven Europa, maar... Uh, je bent wel begaan met het onderwerp. En uh, het is wel uh, bij alle negatieve publiciteit die ja, er was... Om... Uh, dat het er een beetje balans komt aan de andere kant van de weegschaal. was wel prettig. Ja. Maar bent u er blij mee? Ja, ik had wel even een uh, yes-gevoel toen ja. ik bedoelde, ja. Net als Angela Merkel, persoonlijk aangesproken ook door de prijs. Voelt ja, u zich. Uh, nou, inderdaad. Want uh, uh, goed, je, je hebt allerhande identiteiten. Ik ben Nederlander, uh, ik ben Maastrichtenaar, Maar ik ben, ben ook Europeaan. En die prijs uh, die trek je ook aan, ja. Voor wie is die toekenning nou eigenlijk bedoeld? Want dat, daar gaat het meteen ja. over. Is het nou de EU of zijn het de inwoners? Uh, ik denk dat het voor de instellingen was, voor de instituties. Dat, uh, die, die, die Twitter van Barroso, mensen letten veel te veel oh. op Twitters. Uh, het gaat erom dat een beetje het elan, de goede wil en de vredesbereidheid... van na de Tweede Wereldoorlog werd geconsolideerd in instituties. En die instituties krijgen de prijs. En hebben we het dan over het ambtenarenapparaat of we hebben we het over? Nou, uh, dat moet je bij de Nederlandse regering ook vragen. Is Nederland de koningin of zijn dat de ambtenaren? Ja, dat zegt u het Nou ja, het uh, antwoord is volgens mij de ambtenaren. Tenminste, uh, dat is de laatste tijd zo gegeven. Nee, het zijn de, de, de gekozen vertegenwoordigers en de regeringsleiders... die bijgestaan worden door een ambtenarenapparaat. Nou, is Europa behoorlijk in crisis op ja. allerlei vlak? Komt het niet een beetje op een raar moment? Deze prijs. Ja, je moet je afvragen of het bedoeld was. Want wij krijgen dus al of meer dan een jaar... Uh, elke week wordt de crisis nog erger. En uh, elke avond als er niks in de, in de kranten staat... dan staat de eurozone nu echt op barsten. Ja. En je kunt je voorstellen dat bij... Het, ja, de, het grote menu dat ze een Nobelcommissie heeft van verdienstelijke mensen, dat ze zeggen, nou laten we nu maar even de EU doen. Dus het kan best zijn dat de, de timing gekozen was om. Eh, echt in... omdat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Ik ben maar aan speculeren. Ja, maar dat zo. Het, het, het komt wel wonderwel goed uit hè. En, en, en helpt het dan ook echt, denk je, zo'n nou. Nobelprijs voor De Vrede? Helpt het ons uit de crisis bijvoorbeeld? Uh... denk toch niet? Nee, absoluut niet. En Europa is er ook niet om het leven voor iedereen probleemloos te maken. Maar het helpt wel om in de visie van mensen de korte termijnscrisissen waar we nu in zitten en die heel heftig zijn. Uh, toch ook een beetje te nuanceren met de gedachte: wat heeft het nou op de lange termijn bereikt? Wat, is nu, wat zijn de lange termijns uh, uh, boekhoudverdiensten uh, van de Europese Unie? Hebben we dan verdiend, hebben we dan verloren? En dat ook dat langere termijnbeeld in de publiciteit wordt gebracht, dat lijkt me wel belangrijk. Aan de telefoon hangt Guy Verhofstadt, oud premier van België, fractievoorzitter van de Liberale fractie in het Europarlement en ook mede-auteur van het pamflet voor Europa. Goedemorgen, meneer Verhofstadt. Goedemorgen. Wat, wat denkt u, uh, is het inderdaad dat zetje in de rug... dat een organisatie die het heel moeilijk heeft wel kan gebruiken... of is het inderdaad gewoon ja, die vredesprijs? Maar het is in eerste instantie een prijs uitgereikt. Laat me het uh, zo uitdrukken aan, aan de founding fathers... aan de stichters uh, van de Europese Unie. Dat bleek trouwens ook zeer goed uit de motivatie van het uh, Nobelprijscomité. Die zegt, kijk, uh, die voorbije 70 jaar... Hebben een vrede gebracht op het continent en dat willen we uh, be, uh, belonen. En maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een opsteker, uh, omdat uh, dit het argument toch geeft, uh, zeker naar alle uh, nationalisten, populisten, soevereinisten, euroceptici en er zijn er meer dan genoeg, om te zeggen: ja, jullie zitten op, uh, op de verkeerde weg en moeten we moeten wel degelijk verder op de weg van Europese integratie. Dus kortom, het komt heel goed uit. Wel, het is, is heel duidelijk dat uh, 70 jaar vrede uh, ja, de gebracht zijn geworden door het Europees project. En tegelijkertijd geeft het ook een aanzet om te zeggen, kijk, als we nu echt willen die eurocrisis oplossen, uh, dan moeten we die, die weg verder opgaan. Dan moeten we namelijk uh, een echte, wat ik noem, federale Unie tot stand brengen, anders kan die euro niet overeind blijven. Dus ik zou zeggen, ja, het komt op een, een uitstekend moment. Dat gezegd zijn, dan wil ik er toch aan toevoegen. Dat was natuurlijk ook wel op, uh, nu uh, opzadeld, als ik het zo mag zeggen, uh, met een stuk verantwoordelijkheid. Hè. Je kan niet zomaar de nobelprijs van de Vrede krijgen en dan verder bijvoorbeeld het buitenlands beleid voeren dat we uh, nu aan het voeren zijn. Uh, waarbij we ja, in, in, in de meeste gevallen... Uh, verdeeld zijn. Uh, de, uh, over Libië waren verdeeld. In, in Syrië uh, komen we, nemen we absoluut onze verantwoordelijkheid niet op. In het Midden-Oosten zijn we volledig afwezig. Dus ik vind dat die prijs niet zomaar een, een bekroning is van het verleden. Het laat ons nu wel uh, met, een, uh, met een, een ernstige verantwoordelijkheid. Wordt zo'n prijs nou ook gegeven met een politiek motief? Dat werd wel al gezegd van de Nobelprijs voor de vrede die Obama kreeg. Eigenlijk als voorschotje ongeveer op de politiek... dat dit ook dat zetje in de rug is van... luister, Europese pro, uh, politiek, dat is gewoon een heel belangrijk iets. En dit is wat ons steentje daaraan bijdraagt. Ja, ik zou, we kunnen natuurlijk niet kijken in, in, in de hersenpan van, uh, van de juryleden. Uh, nee. uh, je kan alleen maar lezen in, in de motivatie uh, van uh, die beslissing. En die motivatie van die beslissing, wat mij voornamelijk opviel daarbij, is dat zij starten met de zin die zegt. kijk, we hebben voor de Tweede Wereldoorlog vaak prijzen uitgereikt aan politici die de Frans-Duitse verzoening predikten. En uh, ja, nu is in feite die uh, verzoening een feit. Hè. Er is niemand die nog ooit denkt aan, uh, aan welk uh, gewapend conflict tussen uh, Frans en Duitsers ook. En dat is de verdienste van de, van de Europese Unie. Uh, ik, ik vind wel dat we moeten oppassen dat we nu niet de, de, het, het Europees project uh, vernauwen tot alleen een, een, uh, een project van vrede. Waarom? Omdat ik denk dat je daar ook onvoldoende de komende generaties mee kan motiveren. De, de, de, de huidige generaties ja, die hebben geen oorlog gekend, dus die weten ook niet wat de vrede is. Dus je zal dus om Europa te moeten uh, verkopen bij wijze van spreken, toch meer vertellen dan dat het alleen 70 jaar vrede heeft gebracht. Je zal moeten uitleggen dat het het middel is om opnieuw ja, een, een soevereiniteit uh, over uh, onze landen te krijgen. Dat het het middel is om op, om, op de, de, de belangen van uh, de burgers, de jonge burgers in Europa, veilig te stellen. Dat dat niet meer kan op nationaal niveau, dat we dat moeten doen op, op Europees niveau. Ja, hartelijk dank voor uw uitleg, hartelijk dank voor uw tijd en moeite. Even terug naar meneer Leerser. Uh, ja, u hoort dat. Uh... Ja. <kwijnt> en er is inderdaad een... Uh... Een generatieprobleem. Om te beginnen, de Nobelprijs is altijd gedacht... Deel, gedeeltelijk als een beloning en gedeeltelijk als een aanmoedigingsprijs. Uh, de gedachte was, er zijn veel krachten, destructieve krachten... en de mensen die iets anders doen, die mogen best wel een rugzijn... Dus kortom, zo'n prijs is ja, ja, echt een politieke functie. De, ja, dat was het sinds het begin. Dus dat is nu geen, geen oneigenlijk gebruik. Van de andere kant, inderdaad, um, er is een grote generatieomslag in Nederland en uh, op het ogenblik wordt het politieke beeld bepaald van mensen waarvan de ouders na de oorlog geboren zijn. Mm. Mensen die dus helemaal ook in de familieverhalen een grotere afstand hebben tot. Precies de wat dat is Precies zegt. wat meneer Verhofstadt zegt. Ja. Dat is volstrekt juist. En uh, de vanzelfsprekendheid waarmee het vredesproject uh, een, een grote motivatie was tot diep in de jaren 70, 80, daar moeten we nu iets anders voor vinden. En um, wat? Ja, wat is het um, antwoord? Nou, eh, ik denk dat het antwoord eigenlijk voor mij... maar dit is nu een persoonlijke opinie... Eh, als ik zie welke mensen eurosceptisch zijn... Eh, dan kan ik daar eh, eigenlijk, als ik dat op zijn kop zet, iets omdraaien. Je hoort overal... Eh, de, er, er zijn trends dat uh, men vooral op de staat moet vertrouwen... maar de staat doet voortdurend stapjes terug. Die dereguleert, die privatiseert bedrijven. Ik denk dat het in de huidige verhouding tussen burger en staat... buitengewoon goed is als de burger weet dat de staat niet het laatste woord heeft. Maar dat de staat moet functioneren in een gemeenschappelijkheid... dat er vreemde ogen meekijken, dat er verdragen zijn... Uh, en dat er soms regels zijn die je uit Luxemburg kunt halen... als je je gelijk niet kunt halen in Den Haag. Vrede ja, wordt... is wel een makkelijker verkoopmiddel hè, dan dit hele verhaal. Ja, nogal nee, maar ik denk in denk dat In de toekomst moeten wij gaan kijken naar de verhouding tussen burger en overheid. Ja, ja. En uh, in de groeiende maxafstand op nationaal niveau... Denk, heel veel uh, gevallen zijn mij opgevallen uh, als een land... een uh, een beetje dreigt politiek te ontsporen... wat Bolkestein ooit het pleefiguur noemde... dan wordt gezegd, ja, maar hoe staan wij nou in Europa te kijken? Bij Haider, bij de mogelijkheid dat Le Pen president van Frankrijk zou worden... Uh, en in bepaalde Nederlandse gevallen... Uh, wordt dan gezegd, ja, maar uh, wat doet dit met onze reputatie in Europa? En dat betekent dat ook de binnenlandse verhoudingen... een beetje getemperd worden en een, een beetje een meer civil society krijgen... door de gedachte... dit. Landje staat niet op zichzelf. Het is niet soeverein. De publieke opinie, de wereld, de politiek gaat over de grenzen heen. En uh, Nederland functioneert als een team. Ik denk dat dat voor de burgerlijke verhoudingen een heel goede ruggenstoel is. En dat dat een goed verkoopargument zou kunnen worden. Maar dan mag er nog wel voorst in dat argument uh, geïnvesteerd worden op zichzelf. Absoluut. Ja, nee, tot slot, dat, uh, tot slot uh, nog even die prijs. 930.000 euro. Ja. Gaan wij daar nog wat hier, van kopje krijgen? Ja. Ja. Wat gaat, wat, waar gaat dat ja. naar toe? Voor je het weet, staat er een lelijk kunstwerk op een Wunderigplein in Brussel. Ah. En dan was het dat. Eh. Oh ja, dat ja. kan ook nog. Eh, er moet dus wel iets verstandigs mee gedaan worden. Dat inderdaad het symbolische prestige van ja. de prijs... ook door de besteding van het geld uh, goed uh, gemesht wordt. ja. ja en, en te zien zal zijn en ja. gevoeld kan ja. worden door, door alle Europeanen. Ook ja. dat natuurlijk. Ja. Hartelijk dank. We spraken met cultuurhistoricus en hoogleraar... Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, Joep Leers. Het ging dus over het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede door de Ero. Europese Unie. Meer informatie ook bij ons op de website te vinden. www.newshow.nl de Dankjewel. basisbeurs dan nu, die gaat het loodje leggen... tenminste als het aan de onderhandelaars van de VVD en de Partij van de Arbeid ligt... verdwijnt het door de staat toegekende bijdrage aan studenten in 2014. Behalve onbetaalbaar is het huidige financieringsstelsel ook ouderwets... zo vinden de onderhandelende partijen. Daarvoor in de plaats moet een sociaal leenstelsel komen. Het sociale zit erin dat studenten het geld pas hoeven terug te betalen... Als ze na hun studie een baan hebben, waarbij de lening dan ook nog naar draagkracht terugbetaald wordt. Hans Vossenstein is directeur van CHEPS, het onderzoekscentrum voor hoger onderwijs van de Universiteit Twente. En hij juicht het afschaffen van de studiebeurs toe. Een goede goedemorgen. goedemorgen. En dat niet alleen maar omdat je zelf al lekker geprofiteerd hebt van die basisbeurs. en denkt: het zal mijn tijd wel duren. Nee, <laughs> er zijn andere redenen, begrijp ik. Hoezo dat gejuich? Nou, het gejuich is um, hè, het is natuurlijk niet leuk voor studenten als ze minder geld krijgen. Hè, maar um, de huidige basisbeurs, en die bestaat sinds uh, 1986, vandaar dat hij misschien ouderwets genoemd wordt. Um, maar dat leidt tot een inefficiënte verdeling van middelen op dit moment. Hè, want uh, we geven basisbeurs aan alle studenten terwijl er uh, een heleboel studenten het zelf ook aangeven dat ze het eigenlijk niet nodig hebben. Pardon? Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Er zijn uh, onderzoeken onder uh, studenten. Dat is ja? de zogenaamde Studentenmonitor. En daar worden studenten over allerlei zaken bevraagd en er wordt ook gevraagd of zij zouden gaan studeren in een situatie waarin er helemaal geen studiefinanciering is. En dan geeft een uh, ruime meerderheid van de studenten aan dat ze ook zonder enige vorm van studiefinanciering zouden studeren. En, en, en, en met gewijs... het geld wat ze dan over zouden houden, dat gaat dan in krattenbier of zo? Nou nee, dat is niet geld dat ze dan over zouden houden. Hè, want dan moeten ze het voor een groot deel zelf betalen of hun ouders moeten natuurlijk betalen. Maar hè, de grote vraag is, zouden zij wel of niet naar het hoger onderwijs gaan? Hè, want het is natuurlijk heel belangrijk dat we in uh, Nederland heel veel mensen hoog opleiden. Hè. Dat blijft voorop staan, dat blijft ook bij mij voorop staan. Het punt is dat we nu zeg maar geld geven door middel van de basisbeurs aan een aantal mensen en aan een heel aantal mensen die dat eigenlijk aangeven dat niet nodig te hebben. Ja, maar ik vind het een rare vertaling van als je om, om de, dat je kan zeggen ze hebben het niet nodig vinden ze als ze zeggen dat ze ook zouden gaan studeren als die basisbeurs er niet was. Ik vind het een hele vreemde vertaling in feite van die vraag. Dat moet ik uh, okay. eerlijk zeggen. Nou goed, in ieder geval... Want natuurlijk zeg je als, uh, wil je graag willen de meeste kinderen doorleren en studeren... Ja. en kan je helemaal niet de consequenties overzien als ze dan vragen... zou je dat ook doen als die basisbeurs er niet was? Nee, oké. Okay, maar goed, hè, de basisbeurs dekt maar een klein deel van de kosten... die, die studenten hebben momenteel. Hè. Het is uh, zeg maar uh, een kwart van het budget van uh, studenten die uitwonend zijn. Hè. Het is uh, uh, nog een minder deel van uh, studenten die thuis bij hun ouders wonen. He, dus het gaat niet om enorme bedragen in, uh, in die zin. He, dus dat is niet de prikkel waarom ze wel of niet gaan studeren. Maar het is een eerlijke basisstart voor iedereen. Ja, het is een gelijke basisstart voor iedereen. En wat is daar nou ouderwets oude oude aan dan? Ja goed, he, dat, dat zijn niet mijn woorden nee, dat het okay, ouderwets is. Oké, maar dat wordt dus nu gezegd. Wat is daar ouderwets aan? Nou goed, he, ik gaf <laughs> al eventjes aan dat het ouderwets is wellicht... omdat het uh, al uh, he, ruim twintig uh, jaar bestaat... Um, het is daarnaast, um, een, he, zoals ik aangeef... een andere uh, publiek-private verdeling... van de baten en kosten van hoger onderwijs... dan dat we tegenwoordig misschien wel zouden willen. Um, zowel de samenleving als individuele studenten... hebben baat bij het volgen van hoger onderwijs. Afgestudeerden gaan uh, doorgaans relatief goed verdienen. En uh, ja... Als we zien zeg maar, hoe we uh, momenteel in de BV Nederland zitten... met uh, aan de ene kant financiële krapte... aan de andere kant uh, toch een, uh, een uh, aanzienlijke te, te verwachten groei... van het aantal studenten... Hè, dan zou er meer budget naar het hoger onderwijs moeten. Nou, Dat hebben we momenteel niet. Dus moet je dat op een meer efficiënte manier verdelen. En daarom heb ik net aangegeven... Hè, we geven nu geld aan mensen die het misschien niet zo nodig hebben. Dat kun je beter geven aan de mensen die het wel heel erg nodig hebben. Aan de telefoon hebben we Ron Boormans... voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam... en voormalig directeur studiefinanciering. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u heeft uh, uh, berekend eigenlijk dat met wat er nou te gebeuren staat... dat er ongeveer 20.000 minder jongeren zullen gaan studeren. Klopt dat? Ja, dat is een beetje afhankelijk van uh, of je het alleen maar over de basisbeurs hebt... of over de aanvullende beurs... Hmm. Als je die laatste ook bij zou betrekken, dan zou het getal uh, naar 35 uh, oplopen. Aanvullende beurs is uh, uh, dat er gesubsidieerd wordt als ouders het echt niet kunnen betalen. Precies. Dus het, binnen een bepaalde inkomenscategorie uh, is afhankelijk van het salaris van vader en moeder kun je een aanvullende beurs krijgen. Als die zeg maar ook onder dat regime zou vallen, dan, overigens, dat heb ik niet berekend, maar het Centraal Planbureau, aan de hand van de verkiezingsprogramma's, zal het oplopen tot 35.000. Hmm. Vinden we dat erg? Ja, dat vinden we heel erg. Ja. Zeker omdat wij ons zorgen maken dat dat ook nog een uh, bepaalde categorie studenten is. Kijk, ik kon meneer Vossenstein net zeggen dat een aantal mensen misschien onterecht die basisbeurs krijgen. Ja, dat is zo. Je kunt, je kunt wisten of iemand een, die een salaris heeft van drie keer modaal uh, of de kinderen daarvan nog wel een basisbeurs moeten hebben. Maar ik praat over een hele andere categorie studenten. Ik praat over uh, mensen die veel minder dan modaal verdienen. En dan mag het systeem wet zijn. Maar ik heb het altijd een grote waarde gevonden dat we iets proberen te verzinnen. Waardoor die mensen de toegang tot het hoger onderwijs blijven houden. U, u zegt eigenlijk het wordt weer elitair. Je kan dan alleen nog maar studeren als je rijke ouders hebt met dat nou, sociale kijk deel, leenstelsel. Onder, kijk, van deel is het hoger onderwijs nog steeds een beetje elitair. Als je kijkt naar uh, mensen die in het wetenschappelijk onderwijs studeren... dan heb je een beduidend andere achtergrond dan mensen die in het hoger beroepsonderwijs studeren. Ik vind het ook heel belangrijk... Dat als we hierover discussiëren dat we het dan niet hebben over van de chirurg of dat we het hebben over de mensen die topsalaars gaan verdienen. In het hoger onderwijs worden mensen opgeleid tot verpleegkundige, tot leraar, tot hele gewone beroepen zou ik bijna willen zeggen waar geen excessieve salarissen verdiend worden. En die opleidingen worden gevolgd door mensen, uit, zeker in het hoger beroepsonderwijs, uit relatief gezien lagere sociale milieus. Dus ik, ik, ik vind het allemaal veel te gemakkelijk wat er gebeurt. Kijk, we discussiëren over een sociaal leenstelsel, terwijl wij eigenlijk niet eens weten wat het is. We weten niet eens wat, dat, wat die sociale component is. Nog afgezien overigens van het principiële punt, dat, dat al die ellende waar we nu over hebben, die is ontstaan uit het feit dat we massaal in de wereld zijn gaan lenen. De Verenigde Staten, wij zijn fors gaan lenen, we hebben een groot probleem met de hypotheekschuld. Het is een beetje cynisch om dan die problematiek te gaan oplossen... door een systeem te gaan verzinnen... waardoor wij jonge mensen gaan oproepen heel veel te lenen. En die al beginnen met hun schuld. Ik wil naar meneer Vossenstein uh, um, uh, eventjes terug. Wat is er sociaal aan het leenstelsel? Dat kunt u vast uitleggen als voorstander daarvan. Als het een, een sociaal leenstelsel is, dan betekent dat dat je terugbetaalt naar draagkracht. Dat betekent dat als jij weinig verdient, dan betaal je of, hè, of werkloos wordt of een uh, laagbetaalde baan hebt. Dan betaal je uh, aanvankelijk niets terug, totdat je eventueel een goedbetaalde baan hebt. Um, en als je niet zoveel verdient, betaal je eventueel weinig terug. En op het moment dat je veel verdient, dan betaal je snel en veel terug. He, dus dat is loop je, niet aan. Het, ja, loop je niet het gevaar dat wat meneer Bormans zegt... dat inderdaad voor uh, beroepen uh, uit het hoger beroepsonderwijs... in de zorg, richting zorg... waar die gewoon veel slechter betaald zijn dan uh, beroepen... waar je bijvoorbeeld economie voor gestudeerd moet hebben... of econometrie of medische studies... dat die minder aantrekkelijk worden... en dat we daar nog minder mensen naartoe krijgen. Terwijl die heel hard nodig zijn... omdat ze uh, veel meer moeite zullen hebben om zo'n lening terug te betalen. Nee, ik denk dat alle studenten zeg maar, uh, wel meer moeten gaan lenen... Um, dus inderdaad heb je laagbetaalde uh, banen... zouden wat dat betreft minder aantrekkelijk worden. Maar op het moment dat je dus minder verdient... betaal je ook minder of niet terug. Dus het wordt kwijtgescholden aan de achterkant. Uh, en dat is eigenlijk het sociale en het eerlijke eraan. Het hangt niet meer af van wat jouw ouders verdienen... maar het gaat voor een deel uh, zeg maar aan je eigen verdiensten... en hetgeen waar ik eventjes uh, op, op in wil haken... Het ligt er natuurlijk aan hoe we zo'n heel systeem uh, aankleden. En heel belangrijk in mijn visie is dat we bijvoorbeeld de uh, achterstandsgroepen... Hè, de, uh, de studenten van, uit gezinnen met lage inkomens... Uit de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs, eventueel een ruimere aanvullende beurs geven. Want dat is de groep die we moeten ondersteunen om, te, om ervoor te zorgen dat we zeg maar, uh, geen mensen verliezen. Even dan heel kort terug naar meneer Bormans. Uh, een van de dingen die genoemd wordt in de hele discussie is, doordat je het zo zou regelen, dat je dan gemotiveerdere studenten krijgt, omdat die wel denken, ja wacht even, als ik het niet zeker weet, ga ik me ook geen geld lenen. Is dat een ja. voordeel? Nou ja, ze krijgen een zekere, een zekere prikkel om, om, om snel te studeren. Dat is, dat is nooit slecht. Overigens, die zitten nu ook wel in het systeem. Hè? Want je, je, je krijgt maar gedurende een bepaalde periode krijg je een beurs. En we moeten ons ook goed realiseren. Dat zei meneer Vossenstein net ook. Dat de beurs maar ongeveer een derde van de kosten dekt. Ja. Het hele stelsel is gebaseerd op de veronderstelling van een, een ouderbijdrage. En of een leencomponent. Het grappige is dus die leencomponent zit al in ons systeem. Met een terugbetalingsregeling, naar draagkracht en ook een kwijtscheldingsregeling. Ik wou graag heel nog even reageren op de redenering van meneer Vossenstein. Die vind ik namelijk klinisch. En namelijk, wij weten namelijk niet of jonge mensen op een 18e en 19e dat soort weloverwogen rationele keuzes maken van als ik straks dat en dat ben, dan krijg ik misschien naar rato terugbetaald of dan moet ik misschien naar draagkracht slechts terugbetalen. Wij weten niet of jonge mensen zo redeneren. Sterker nog, ik betwijfel dat zeer of jonge mensen zo redeneren. Dus ik, die sociale component kun je proberen vorm te geven in de terugbetalingsregeling. Ik zou zeggen: die sociale component moet je gewoon in de regeling zelf stoppen. door een royale regeling te ontwerpen voor mensen met bepaalde inkomenscategorieën. Ik hoor dat meneer Vossenstein zelf ook net. De muziek het. klinkt al, meneer Bormans. En meneer Vossenstein had het ook wel over de aanvullende beurzen, zei u. Die moet wel blijven bestaan. Verruimd.